Goedenavond, dit is aflevering 9557 van langs de lijn. We hebben voor u een uurtje spot op minder dan een dag voor de voetbal tussen Oranje en Hongarije. De eerste confrontatie in Budapest liep uit op een afstraffing voor de Hongaren. De ploeg van Ballas Djudjak. Ja, of course, if you look at the result, it was a little bit shame. But uh, yeah, we have to be realistic and uh, yeah, the Holland is one of the best team in the world. Hongarije hoeft zich niet te schamen, vindt Zo Zometeen horen we ook de bondscoach van Oranje, Bert van Marwijk. Ook aandacht voor de scheidsrechters in het betaald voetbal. Want het respect tegenover de arbiters lijkt af te nemen. Zo reageerde Twente-verdediger Douglas eerder dit seizoen woedend toen hij van het veld werd gestuurd. Komt er een kaart en dat wordt de rode. Douglas er vanaf. af en dan geeft hij daarna nog een uh, duwnaal. -no. Zometeen horen we hoe de KNVB een einde wil maken aan het geweld tegen de scheidsrechters. En u wist het misschien niet, maar het koningskoppel is weer bij elkaar. De Nederlandse zijspankrosser Daniel Willemsen is herenigd met zijn Belgische bakkenist Sven Verbrugge. Op maandag belde Daniel Willemsen op naar Sven Verbrugge. Sven, we gaan het nog eens proberen. Nou, straks een reportage over de rol van de bakkenist in de zijspancross. Verder aandacht voor waterpolo. In de Olympische finale stonden de Nederlandse en Amerikaanse vrouwen tegenover elkaar. Deze week trainen ze met elkaar. Dat alles en nog veel meer tot 11 uur in Langs de Lijn. Maar we beginnen met voetbal. Bondscoach Bert van Marwijk waakt voor te veel euforie na de gala-voorstelling van het Nederlands elftal afgelopen vrijdag in Budapest. Hongarije werd toen door Oranje met 4-0 verslagen in de EK-kwalificatie. Morgenavond spelen beide ploegen alweer tegen elkaar en nu in de Amsterdam Arena. En weer zal de vaste kracht Mark van Bommel er niet bij zijn. Hij heeft te veel last van een bovenbeenblessure en verliet het trainingskamp gisteren. Die beslissing heeft Bert van Marwijk trouwens niet uit voorzorg genomen.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 en ja goed, nu hoop ik voor hem dat hij uh, dat uh, dat dat klaargestoomt wordt voor, voor zaterdag in, uh, in Milaan. Want zit er bij hem ook zoiets bij van, god, nu het zo goed gaat, dan ja, daar ben ik er niet bij. Ik denk dat dat voor elke speler geldt. Dus als je als een team heel goed draait, wil je er gewoon heel graag bij zijn. Hoe is het om eens een keer uh, alleen maar positieve recensies te krijgen? <laughs> ja, dat is wel even wennen. Dat is de eerste keer, hè? Nou, dat vind ik niet. Ik ben er wel vaker positief geweest. En terecht ook. Ja, want welke reactie heeft jou het meest uh, gestreeld? Nou, zo lees ik daar niet naar. Zo kijk ik er ook niet naar. Ik, bedoel, ik ben al 2,5 jaar met dit team bezig. En het is altijd uh, als coach heel prettig als je vanaf de kant beloont wat, zeg maar. Voor het werk wat je gedaan hebt. Ja, of kan het ook een soort van toevalstreffer zijn? Zit er ook een, een, een toevalligheid in die geweldige wedstrijd? Nee, maar je wil wel altijd op deze manier spelen. Dat lukt alleen niet altijd. Maar als je ons heel goed gevolgd hebt de afgelopen 2,5 jaar, dan denk ik niet dat het toeval is. Nee, maar het is wel zo dat het had zomaar gekund als iedereen fit was geweest... dat er vier andere basisspelers ingestaan hadden. Was het dan anders gegaan? Nou, dat denk ik niet, want uh, ik denk dat de wedstrijd tegen Oostenrijk al bewijs geleverd heeft. Want daar stonden de laatste half uur, geloof ik, ook vijf, zes andere jongens in. En uh, toen bleef de speelwijze en, en de uitvoering ook hetzelfde. Dus? Ja, ja nou, dat, is, dat, dat, is, dat is ook vooruitgang. Dat, uh, ik heb altijd gezegd, ik probeer om een bepaald manier te spelen waarin we in detail kunnen veranderen. Een detail kan zijn dat je een ander type speler op dezelfde positie zet. Een detail kan ook zijn dat je op het middenveld uh, met de punten naar voren of met de punten naar achter speelt. Of tijdens de wedstrijd dat wisselt. Maar je moet wel duidelijke afspraken maken. En ik heb altijd als coach gezegd uh, dat ik vind dat het al lastig is om elf mensen op een bepaald manier te laten spelen. En uh, als ik dan daarbinnen ook nog steeds van organisatie wissel, ja, dan krijg je nooit geen, uh, geen vastigheid in je team. En we zitten nu in een situatie dat iedereen weet wat hij moet doen. En ook als ik er eens een keer iemand wegvalt. En vind je dan ook dat er een hele grote sprong voorwaarts is gemaakt in juist die laatste Interland? Nou, maar goed, we hebben ook vaker hele mooie wedstrijden laten zien. Ik ken uh, IJsland uit bijvoorbeeld. En ja. de wedstrijd daarna tegen Noorwegen thuis in de Kuip met het, met toen het ongelooflijk regen, daar hebben we ook uh, heel erg goed gespeeld. We hebben voor het WK een aantal zeer aantrekkelijke wedstrijden gespeeld. Ik vind dat we op het WK ook een aantal goede wedstrijden gespeeld we hebben. Alleen uitzicht dat niet in, in, in doelpunten. En dat was van de week dat ook. Dus als we het dezelfde niet hadden gespeeld en het was 0-0 geweest, dan was de vraagstelling waarschijnlijk ook anders geweest. Maar terecht ook, want het gaat om uh, de ja, punten in het spel. Alleen ik prik daar wel doorheen. Want als je dan tien keer op die manier speelt, dan speel je geen tien keer 0-0. Dan ben je hem negen keer. Hoe gaat het dan morgen? Nou goed, uh, de, iedereen denkt dat, dat, uh, dat, dat het heel makkelijk wordt natuurlijk. Maar uh, dat zal niet zo zijn. Ik bedoel, Deze tegenstander die komen hier echt niet om uh, afgeslacht te worden. Dus ik verwacht een hele defensieve tegenstander. Is dan ook meteen weer afgelopen met dat fijne spel? Omdat dat veel moeilijker is dan? Nou ja, we proberen dat altijd. Maar dat wordt wel moeilijker. Ja, hoe kleiner de ruimtes worden. Maar we leren steeds beter in hele kleine ruimtes te voetballen.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 Nou, het is wel heel prettig om met deze spelers te werken. En uh, ook, ook te zien dat, dat we nog steeds vooruitgang boeken. Ja, daarom juist. Ja. Bert en Bert, Bert, van Marwijk en Bert Maaldrink. Bas Tegeler is onze oranje watcher. Bas, goedenavond. Hallo Gio, goedenavond. Nou, wat denk je? Gaat hij echt door? Wil hij dat eigenlijk wel? Ja, hij wijft het een beetje weg. Want Bert Maalderink zegt terecht dat rondom de jaarwisseling... en in allerlei interviews toch een beetje het idee naar voren kwam... dat Bert uh, van Marwijk, de bondscoach als zijn contract afliep, misschien wel toe was aan iets anders. Ik heb zelf een uur met hem gesproken toen en ook ik had die indruk. Dus hij doet het nu wel een beetje af alsof dat allemaal niet zo was. Um, maar misschien is het echt wel zo dat hij nu ziet dat er heel veel rek in zit... en dat het eigenlijk veel sneller, veel beter gaat dan hij had voorzien. En misschien verandert dat zijn mening wel een beetje. Want ik denk wel dat hij in zijn achterhoofd een half jaar geleden dacht... nou, tot het EK en dan ga ik wel eens iets anders doen... Hm. Ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat hij daar nu toch wat aan gaat twijfelen. Hoe kijk jij daar trouwens tegenaan? Tegen die rek in oranje? Ik bedoel, zit er nog veel vooruitgang in? N nou ja, dat is de afgelopen weken wel gebleken. Maar kan Ik het nog dat... beter? Ja, dat is altijd moeilijk in te schatten. Kijk, als je kijkt naar het leeuwendeel van de selectie, is niet oud. Uh, Snijden van de vaart van Persie, Robbe, Kuit. Dat zijn allemaal jongens die zijn zeg maar tussen de 5, 6, 27. Dan heb je daar achterin nog de backs bijvoorbeeld van de Pieters, Die zijn 20-21. is jong, die is denk ik 24. Dus daar zit, daar zit op basis van ervaring wel rek in. Omdat uh, ja, als je groeit en je speelt wedstrijden bij grote clubs... dan word je automatisch beter. Omdat je vroeg of laat toch wel een beetje weet wat je wel en niet moet doen. Dus direct zit er sowieso in. Of Snyder nog beter wordt dan hij nu is. Of Van Persie, ja dat valt moeilijk uh, te voorspellen. Maar wat ik wel leuk vind om te zien... is dat dit elftal door Van Marwijk is neergezet... als een elftal dat weet wat het wel en niet moet doen. Dat ook met een, zeg maar als elftal kan verdedigen. Dat ook als elftal de pot dicht kan gooien. Opdrachten kan uitvoeren. Dat dat elftal nu, met bijvoorbeeld Van de Vaart erbij... als een van die twee controleurs... plotsing ook hartstikke leuk kan voetballen. Dat hebben we natuurlijk wel een beetje te weinig gezien tijdens het WK. Maar dat kan dus nu ook. Dus als dat de rek is dat je op bijna op zo'n Barcelona's kan voetballen, ja, nou, graag. Ja, na nou die wedstrijden, zeg maar de laatste wedstrijden die gespeeld zijn... en vooral ook die wedstrijd tegen Hongarije, ja, dan is die euforie enorm. Uh, de verwachtingen voor die thuiswedstrijd tegen Hongarije... zijn dan ook heel hoog gespannen, hè? Dat is een gevaar, volgens mij. Ja, ja, ja en nee. Het is natuurlijk een gevaar, omdat je altijd het risico hebt... dat je dan plotseling aan jezelf voorbij gaat en denkt, nou, dit komt ook wel goed... Um... Tegelijkertijd vind ik dit Nederlands elftal wel uh, zo volwassen... dat ze dat eigenlijk niet meer doen. Ze zijn daar wel voorbij. Nederlands elftal van nu komt het veld in... en dan, hoe stom het ook klinkt, je weet dat ze winnen. Mm. En dat doen ze ook eigenlijk altijd. En ik denk dat dit elftal niet... Uh, onder Van Basten had ik nog wel eens het idee dat ze dachten... nou ja, het komt wel goed en dan kon het ook misgaan. Dat gevoel heb ik nu niet meer. Dat heeft niks met Van Marwijk of Van Basten te maken... maar dat is een evolutie in een elftal. Die jongens zijn ouder, die zijn verstandiger geworden... die zijn volwassener geworden... En die weten wat ze wel en niet moeten doen. Dus ik, ik maak me daar eerlijk gezegd morgen niet zo heel veel zorgen over. Het, het enige is dat het publiek misschien naar het stadion toe gaat. En denkt dat nou, het wordt nu waarschijnlijk weer 4-5-6-0. Ja, dat kan ook een keer tegenzitten. Dat het allemaal niet zo soepel gaat. Nee, want iedereen verwacht natuurlijk die Gala-voorstelling. Iedereen verwacht dat, dat zogenaamde Barcelona-spel. Ja, euh, nou, is dat, dat kan ook wel. Maar kijk, Hongarije speelde natuurlijk thuis al niet af. Al te aanvallend, want die dachten uh, kom maar Nederland. Maar die zullen natuurlijk in Amsterdam morgen nog veel verdedigender spelen. Die gaan met uh, tien met mensen voor de pot hangen. En die hebben één spits en die mag uh, af en toe op de helft van Nederland een beetje heen en weer hollen. Maar dat de, de, betekent, als de, hoe, goed dat weet iedereen, hoe kleiner de ruimte is, hoe moeilijker het is om te voetballen. Dus dat wordt, dat wordt opboksen tegen een muur. Dan hmm. moet je, ja, heb je misschien nog wel veel meer Barcelona voetbal nodig. Maar het wordt er niet makkelijker van, denk ik. Ja, Zit er ook nog een gevaar in van onderschatting? Nee, nee, nee, dat geloof ik niet zo. Dat is wat ik net eigenlijk probeerde te zeggen. Ik denk dat dit elftal verstandig volwassen en slim genoeg is om daar... Die, volgens mij zijn ze daar voorbij. Dus hij hoeft dit... helemaal geen moeite te doen om zo'n ploeg scherp te krijgen. Nou, dat is weer iets anders. Ik kan me wel voorstellen dat als Nederland zelf dan morgen moet voetballen tegen Spanje... dat ze op een andere manier gemotiveerd zijn dan, dan tegen Hongarije... waar je drie dagen ervoor met vierde van gewonnen hebt. Dus dat geloof ik wel, maar... Dit elftal komt niet meer het veld in en denkt... nou, het komt wel goed en vervolgens spelen ze gelijk of verliezen ze. Daar geloof ik helemaal niks van. Volgens mij zijn ze daar voorbij. Ja, je had het net al even over die tegenstander, hè? over Hongarije... die waarschijnlijk toch wel weer voor de pot gaat liggen. Uh, verwacht jij net als Van Marwijk ook een andere Hongarije dan in Boedapest? Want toen deden ze het ook aan de andere kant. Ze waren ook heel naïef. Ja, nou, ze zullen, wat ik net zei, toch wel iets verdedigender gaan spelen... omdat ze niet weer tegen een zeepert op willen lopen. Ik begreep dat de Hongaarse pers nog wel tamelijk kritisch was na de 0-4... Um, nou ja, logisch. Ik hoorde de bondscoach van de Hongaren afgelopen zeggen... luister, wij wisten best wat Nederland kon. Uh, dus wat dat betreft hoeven we ons helemaal niet te schamen. Maar er zijn toch wel dingen die beter kunnen. Ze hebben toch wel tamelijk naïef hier en daar gespeeld, vond de bondscoach. Nou oké, okay. dat zullen ze dan proberen om in Amsterdam niet te doen. Ik denk dat ze maar echt massaal gaan verdedigen... en hopen dat de schade beperkt blijft. Want als je hier in Amsterdam met 1-2, nou ja, wellicht zelfs nog 3-0 verliest... dan kun je in ieder geval nog redelijk thuiskomen. Aan het begin van de uitzending hoorden we Balas Dujak even. De P.S.V.'er die uh, in ieder geval zei dat het geen schande was om van dit Nederlands elftal te verliezen. Nou had hij de afgelopen dagen last van zijn ribben. Hij kan wel spelen morgen. I think uh, it's better and better. Sunday, I, yesterday I can make the perfect training, 100%. So now, was the training was uh, was okay and I don't feel anything. So last week was a little bit difficult, but because I I cannot train the whole week. Maar ja, ook is oké. Nu kan ik toch, Het was daar past. Nou Bas, uh, Ballas Djudzak. Uh, bij PSV is hij belangrijk. Hoe belangrijk is het voor de Hongaren dat hij meedoet? Ik denk dat hij de absolute topspeler van het Hongaarse elftal is. Hij is de enige in dat elftal, daar heb ik nou eens goed naar zitten kijken afgelopen vrijdag... de enige in dat elftal die echt iets toevoegt... waarvan je denkt dat zou op internationaal niveau een topspeler kunnen worden... voor zover dat dan niet is. En dat zie ik bij de rest van dat elftal eerlijk gezegd niet... Uh, dus het is van wezenloos belang dat hij meedoet. Ik ben eerlijk gezegd nog wel verrast dat ik dit hoor. Want hij had inderdaad al voor die eerste wedstrijd last van zijn ribben. Dat heeft hij dus blijkbaar nu nog steeds een klein beetje. Uh, maar ik denk nou, die verliest thuis met 4-0. Die weet natuurlijk dat PSV zaterdag ja. op bezoek moet bij Twente. Die Cruciaale denkt ik het wedstrijd. verder wel. Ja. ja, ik denk die gelooft het verder wel. Maar dat doet hij dus blijkbaar toch niet. Dus uh, nou, het is absoluut absolute topspeler. Dus ik denk dat ze bij Hongarije blij mogen zijn dat hij meedoet. Morgenavond, minder dan 24 uur van nu, wordt er afgetrapt daar in de arena. Bas, bedankt. Doei. 你害人 Dat was muziek van Johan Walking Away. In de Amsterdam Arena speelt Nederland dus morgenavond tegen Hongarije. En op dezelfde avond zijn in het stadion van ADO Den Haag... vier volksliederen te horen. Deze. En deze. En dan ook nog Dit Volk Zit. En nog één. Nou, we kunnen er een huiskamervraag van maken, maar ik ben bang dat u het niet gaat raden. Het zijn namelijk de volksliederen van Chili, Colombia, Ecuador en Peru. En die landen spelen morgenavond oefeninterlands in Den Haag. Commercieel directeur van ADO Den Haag, Dick Vierling, goedenavond. Goedenavond. Hoe is dit zo gekomen? Ja, dat is allemaal zeer uh, toevallig en snel georganiseerd. Deze, uh, deze landen met die prachtige Zuid-Amerikaanse marsen die zouden eigenlijk oefeninterlands willen spelen in Spanje... Dat was niet zo gek gezien hun uh, talen. Maar daar was uiteindelijk geen ruimte, geen plaats in de stadions in Spanje om dat te organiseren. Via een organisatiebureau, moeie Manero, met een, een Nederlandse directeur, Philco van Koperen. Mm -hmm. Die kwam via een contact, en dat is John van der Bron, en die werkt bij ons. Uh, die is uh, bij ons gekomen: mogen we die, die wedstrijden bij jullie organiseren? En dan hebben wij gezegd: daar gaan we eens even kijken. En dat doen we heel graag. We hebben een prima stadion daarvoor, met 15.000 plekken. En uh, wij gaan deze twee wedstrijden morgen uh, laten plaatsvinden in het kiosindafstadion. Wordt het uh, behalve druk met toeschouwers ook heel druk met uh, scouts? Want ik kan me zo voorstellen, voor de scouts van allerlei Europese clubs... lijkt het me een hele mooie kans om heel veel topspelers tegelijk aan het werk te zien. Ja, het is uh, on uh, onwaarschijnlijk hoeveel aanvragen van scouts er zijn. Dat zijn er uh, heel wat. Maar het valt me ook uh, op hoeveel uh, publieke belangstelling er is. Want er zijn nog zo'n uh, 3000 kaarten voor we schatten dat er morgen toch zo'n vijf, man zitten. Ja, wat zijn dat allemaal voor mensen? Zijn dat toch voornamelijk immigranten uit die landen die dan ineens ja. te horen krijgen van... ...hé, hey, mijn land komt hier spelen? Ja, je kan je voorstellen als je zelf ergens als Nederlander in een ver land zit... ...en, en Nederland zelf komt voetballen, wil je daar graag bij zijn. Het is opvallend hoeveel uh, aanvragen we krijgen van, uh, van deze landen. Het zijn er natuurlijk vier. Uh, daarbij zitten we in Den Haag, dus alle die komen ook. Met alle personeel en uh, het wordt één grote Zuid-Amerikaanse feest. Hoe gaat het eigenlijk? Worden het vier vakken? Nee, nee, nee. Wat nee. onze informatie is dat, uh, dat er totaal geen animositeit is. Uh, nou, nou, dat, nou, nou, nou, nou. Uh, ja, kan me zo voorstellen. Dat, wedstrijden tussen dat... Chili en uh, Colombia of Peru, Ecuador, noem ze maar op. Daar gaat het nog wel eens heet gebakken aan toe. Nou, dat zullen we dan morgen zien in onze temperatuur. Maar wat uh, onze informatie is dat. Uh, ...dat men elkaar opzoekt. En uh, ja, we hebben totaal geen informatie dat er, uh, dat er iets vervelends gaat gebeuren. Het wordt gewoon een gezellige avond zo. Daar hopen we wel op en hebben we er alle vertrouwen in. Zeg, wat belangstelling betreft, jullie zijn bij ADO natuurlijk wel wat gewend hè, de laatste tijd. Je bedoelt in publieke belangstelling? Ja, publieke ja, belangstelling. Ja, dus, dus, dus zoveel zal het niet worden. Nee, nee, ze dus zijn inderdaad wat gewend. Het enige bijzondere is dat we inderdaad vier volksliederen moeten spelen. Dat we twee wedstrijden achter elkaar spelen. De eerste begint om zes uur. Ecuador, Peru. En om half negen, Chili, Colombia. En uh, alle kaarten zijn, zijn te, te, te verkrijgen. De staan die op vanaf morgen om twee uur ook nog open. En voor de rest via ticketbox. Dus uh, we maken er een mooi feestje van. Dus een mooie gelegenheid om deze vier landen, dit soort landen, eens een keer aan het werk te zien? Absoluut. Want ik denk dat we heel aantrekkelijk voetbal gaan zien. Alhoewel uh, dat natuurlijk ook veel Nederlanders ook uh, morgen naar Nederland zullen kijken. Nou, we gaan het afwachten. Ik wil u even bedanken, in ieder geval, uh, voor uw ja, reactie. bedankt voor de Dik Vierling was dat, van Adem Den Haag.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 Golden Days van Crystal. In 2013 gaat er voor de tweede keer in de 160-jarige geschiedenis... van de America's Cup een Chinese boot meedoen. De Chinese regering heeft de boot aangemeld. Een speciaal samengesteld team gaat een katamaran ontwikkelen... die in begin 2012 zeilklaar moet zijn. Met China erbij zijn er nu acht boten bekend. Oracle Racing uit de Verenigde Staten is de titelverdediger. En tennisster Caroline Wozniacki, de nummer 1 van de wereld... is tegen een zeldzame nederlaag opgelopen. Ze verloor in de eerste ronde van het toernooi. Miami in drie sets van de Duitse Andrea Petkovic. Thomas Schorel en Jesse Houta-Galung hebben de tweede ronde van het Challenger toernooien Barletta gehaald. Schorel was in de Italiaanse plaats in twee sets, te sterk voor de Duitse Dennis Grimmelmeier. Houta-Galung was ook in twee sets klaar met de Italiaan Matteo Trevisan. Igor Seisling werd door de Sloveen alias Bedene uit het toernooi geslagen. En Amerikaanse honkballer Barry Bonds heeft vanuit onverwachte hoek... een belastende getuigenis in zijn dopingzaak gekregen. Zijn voormalige vriendin heeft onder Ede verklaard... dat Bonds in 1999 tegen haar heeft verklaard... dat een elleboogblessure het gevolg was van steroïdegebruik. De relatie liep in 2003 op de klippen. Bons heeft altijd ontkend dat hij prestatiebevorderende middelen heeft gebruikt. Bons is overigens de Major League recordhouder... wat betreft het aantal home runs in één seizoen. Op voorhand leek het open NK Zijspankros... een strijd te worden tussen meervoudig wereldkampioen Daniel Willemsen... en het aanstormende talent Etienne Baks. De een, Willemsen, keerde voor de vijfde keer in zijn carrière terug bij bakkenist Sven Verbrugge. Na een roerige periode waarin de twee bepaald niet on-speaking terms waren. En de ander, Bax, verloor vlak voor het ONK zijn vaste bakkenist. Twee crossers dus, met elk een eigen verhaal. Een reportage van Edwin Cornelissen. De geur van vette friet en braadworst, bier in plastic bekertjes... en het geronk van de motoren. Daar gaan we dan, in Valkenswaard. Van de zijn spanen, ja... Ja dat is toppen jongen. Het zou hier volgens waard de dag worden van de nieuwtjes. Nieuwtjes over de bakkenisten. Op maandag belt het aan van op naar Sven Verbrugge. Sven, we gaan het nog eens proberen. Ja meneer, het koningskoppel he, is weer bijeen. Ja dat mag je wel zeggen, maar ja, de andere jongen kon niet bal werken. En dan moeten we iets doen. We willen de reputatie hoog houden. En zij hebben hun waarde wel bewezen met z'n tweeën? He? Hebben ze bewezen, maar hij ja, moet nog laten zien dat je het nog kan. Dat heeft er ook een jaar uitgelegen dus. Ja, Sven, Ja, Wat verwacht u van ze? Nou, als het Sven volhoudt, dan zie ik het wel zitten bij de eerste twee. Toch opmerkelijk dat Verbrugge en Willemsen nu weer samen zijn. Oké, okay, ze zijn in het verleden een aantal keren wereldkampioen samen geworden. Maar ze zijn ook met slaande ruzie uit elkaar gegaan. Maar ja, nu de vaste is van Willemsen geblesseerd is geraakt, ging dan toch die telefoon van Willemsen bij Verbrugge. Ergens, ergens in een klein hoekje had ik er misschien nog wel een beetje op gehoopt. Ik had dat ook met de piloot waar ik nu mee aan het rijden was, dat ik dat ook ingecalculeerd. Ik zeg, ik wil met jullie beginnen rijden, maar denk eraan. Als er een, go een goede piloot belt, ben ik weg. Ik had eigenlijk wel zoiets gedacht, gehoopt, dat, dat de deur nog een beetje op een kier stond. We hebben in het verleden wel vaker een, een strubbeling gehad. En niet, niet altijd niet even plezier uit elkaar gegaan. Maar uh, ik vind het fijn in ieder geval en ook wel verstandig dat we in ieder geval het oud zeer aan de, hand, aan de kant hebben kunnen zetten. En uh, toch opnieuw kijken naar 2011 en... Jullie zijn er twee ook met een geschiedenis, hè? Hoe zou jij die omschrijven? Ja, de ene keer water en de andere keer vuur zeker. <laughs> Hoe moet je dat omschrijven? We zijn gewoon twee winners. Daar zijn we eigenlijk uit, uiteindelijk uh, allebei uh, ja, professioneel en semi-prof. semiprofspot naar voor uh, en, en onze karakter, uh, karakter ja, dat wijst, dat neigt ook in dezelfde richting en dat is uh, ja, een stukje winnersmentaliteit. Het is wel zo, meestal als we bijeenkomen, klik je het wel en val het wel goed. Dus. Ja. Daar gaan ze voor de eerste manche. Als toerhogen favoriet, hoe staan ze ervoor, meneer? Uh, voor Willem, ze staat het er goed voor, uh, in ieder geval. Ik hoorde dat Bax uh, verkeerd afgedraaid was ergens. En voor de rest uh, moet ik nog even goed kijken waar hij rijdt. Maar het koningskoppel doet dus wel waar ze goed in zijn. Uh, tot nu toe wel. Dat is een tussenstandje in manche nummer 1. Laten we toch even kijken naar dat andere bakkenistennieuws. nieuws. Wat was vanmorgen het geval? Ik zit om acht uur nog koffie te drinken. Een half uur daarna staat Etienne Bax hier bij me dat hij geen bakkenist meer heeft. Door een wat ongelukkig incident. Ben is gisteravond uit de camper gevallen, heeft zijn enkelbanden gescheurd. En wat krijg je dan? Een race tegen de klok natuurlijk. Want hoe vind je zo snel in een paar uur tijd een andere bakkenist? We hebben in alle eil nog een vervanger moeten zoeken. Een, een, een oud bakkenist Mark van Deutekom. En uh, uiteindelijk het nummer van een vriendin kunnen krijgen. We hebben hem om tien uur aan de lijn gehad. Ja, ik lag nog uh, lekker uh, te slapen, ja. En, uh... Om tien over tien is hij aangereden. Ik had weinig diesel meer. En uh, ik denk, ja, ik moet het toch volgen, want uh, de tijd was uh, hard nodig. Het is iemand met tegemoet gekomen uh, tot aan de afrit van de snelweg. Ja. En daar viel uh, mijn auto ook uh, precies stil. En om tien over elf was je hier. Niet normaal. Wat kun je meemaken? De zei van, ja, dan maak je altijd van alles mee. Gaan we terug naar de race? Hé, ja, Daniel, wil ik zeggen, oh, ja. Nou is de los. Nou is de los. Waar het koningskoppel, inmiddels is teruggevallen. We hadden een uh, begin van marse, uh, de leiding in handen toen we een elektrische storing kregen. En dan heb ik iets aan de draadjes gefrutseld. Uh, en toen ging die weer. Dus het ergens elektrisch een onderbreking in. Uh, erg jammer. En de gelegenheidscombinatie van Etienne Bak zorgt vervolgens voor een enorme sensatie door te winnen. We willen natuurlijk uh, wijken van de beste kant laten zien. En uh, dat kan niet beter als winnen. Dus uh, ja, wat dat betreft hebben we de, in de eerste manch goede zaken gedaan. In de tweede manch stelt Daniel Willems even orde op zaken. Bijgenaam de kannibaal, de sloper, de pool. Hij wint de manch waar Etienne Baks en zijn bakken is de vermoeidheid beginnen te voelen. De spieren die, die voel je nu wel even ja. Vanavond goed naar bed, denk ik. Maar voor Team Willemsen is dit vooral een testcase, want het Grand Prix-seizoen moet nog beginnen. De trein ging lekker, ik heb mijn eigen goed gemasseerd. Uh, Onderling ging het ook goed. We hadden vloog, maar zo'n stand houden. Dan zal het wel in orde komen, zeker. Het is nog een heel jaar, het is nog lang. We zien wel. Ho ho ho! Ja, ja! Hier krijgen wij sensatie, hier krijgen wij spektakel!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 Back Waarmee Cat Stevens nog een enorme hit had ver in het verleden. Dit was Mr. Big Wild World. Voetbal vandaag. Ajax moet verdediger Toby Alderwereld vier tot zes weken missen. Hij heeft eind vorige week tijdens de training van het Belgische elftal een spier in zijn bovenbeen verrekt. Geluk bij een ongeluk is dat de spier niet gescheurd is. En rode JC-keeper Titon is voor minimaal zes weken uitgeschakeld. Hij moet aan zijn schouder worden geopereerd aan een kiste. Als tijdens de operatie blijkt dat er nog meer schade in Titons schouder is... dan kan het herstel oplopen tot een maand of vier. Maar als het mee zit, kan hij net voor de playoffs weer aansluiten. En PSV-spits Ola Toijvonen hoort morgen of de aanklager betaald voetbal met een schikkingsvoorstel komt. Hij kreeg vorige week een rode kaart in de oefenwedstrijd tegen RKC vanwege opmerkingen tegen de scheidsrechter. De Zweed had tot vandaag de tijd om zijn versie van het verhaal te geven. Toivonen is op dit moment in de competitie nog één wedstrijd geschorst vanwege de elleboogstoot tegen Jan Vertongen. De Italiaanse aanvaller Mario Balotelli van Manchester City heeft weer eens voor ophef gezorgd. Hij zou dat hebben gegooid naar jeugdspelers van de club. Dat mag niet. Allemaal misgelukkig, maar de clubleiding wil wel graag Balotelli's versie van het verhaal horen. De 20-jarige spits heeft in zijn korte carrière al voor veel incidenten gezorgd. Dat deed hij bij zowel Internationale als bij Manchester City. En de Braziliaanse keeper Rogério Ceni heeft voor een bijzonder record gezorgd. De doelman van São Paulo maakte dit weekend in de wedstrijd tegen Corinthians zijn honderdste doelpunt. Hij deed dat uit een vrije trap. Volgens de FIFA staat Rogério trouwens pas op 98 officiële goals... maar zelf telt hij twee goals in officieuze oefenwedstrijdjes mee. De Nederlandse waterpolo-vrouwen zullen een week lang gaan trainen met hun Amerikaanse collega's. Die trainingsweek maakt deel uit van de voorbereiding op het WK komende zomer in Shanghai. Behalve samen trainen spelen beide landen ook een wedstrijd tegen elkaar. Morgenavond in Nijverdal. En dat is een replay van de Olympische finale in Peking. Die wedstrijd leverde Oranje de gouden plak op. Nu moet Nederland de kans creëren. En misschien is dan de bruin... De schutter. Down, down, like move, down. 22 seconden, nog bijna komt van welkom aan die bal. En nu richting mid en de bal is voor Nederland Nee, Amerika nog met een extra kans. Okay, good, so Just Three de redding van Van der Meijden. Nog een keer Van der Meijden. Gelooft u wonderen? Ja, goud voor Oranje. Het is beter zwemmen, 1, 2, 3, 1, 2, 3, de Norman lijn. Arno Havenga, de teammanager van de Olympisch kampioen. Ze liggen weer in het water, de finalisten van uh, Peking. Is dat gebruikelijk dat je ja. samen traint? Nou, op zich wel. We hebben een goede relatie met Amerika. En, uh, we, we zoeken regelmatig andere tegenstanders op, maar Amerika zien we één, twee keer per jaar. Ook uh, direct voor de spelen hebben we samen in, uh, in Daxing, uh, in de buurt van Beijing, uh, ook gezamenlijk nog getraind. Dus dat was op zich ook wel een apart, uh, apart einde, zeg maar, dat we elkaar in de finale weer troffen. Dus we hebben laatst uh, nou ja, contact gezocht en uh, deze stage geregeld. En we gaan in oktober naar Amerika toe om ook weer hetzelfde te doen. We zitten in een pre-Olympisch jaar. Dan worden ze meestal een beetje opgewonden, nerveus in de sportwereld. Hoe staat dat uh, bij jullie? Nou, valt voorlopig bij we ons wel mee. Wij hebben, waar wij nu wel heel, heel kritisch naar kijken is naar die kwalificatie richting Londen. Dat wordt een, een heel moeilijk traject, een zwaar traject. We hebben in januari de EK in Nederland, waar wij dus ook uh, moeten presteren, maar ook graag willen presteren. En uh, in april de kwalificatie voor, uh, voor Londen. En, uh, er zijn uh, maar de, in principe maar drie plekken te vergeven voor, uh, voor zeven serieuze kandidaten. Dus wij worden op die wijze zeg maar, ook een beetje, uh, nou ja, een zenuwachtig zou ik niet zeggen, maar zijn we er wel heel uh, nadrukkelijk mee bezig. Jasmin Smit, de aanvoerster van de Olympisch kampioen. Een jaartje voor opnieuw de Olympische Spelen. Hoe staan jullie ervoor? Nou ja, op zich loopt het nu wel goed. We zijn gewoon optimaal voorbereiding. We hebben nu een stage met Amerika, wat gewoon heel leuk is omdat je nog allemaal heel veel speelt. En Amerika is natuurlijk de wereldkampioen van nu, dus dat is gewoon een hele goede stage. En nou, ik heb wel gevoel dat het goed loopt, maar ja, we zullen zien. Betekent dat dat er een mindere periode is geweest? Nou ja, Je hebt natuurlijk wel na de spelen zijn een heel aantal meiden gestopt. Dus dan heb je gewoon weer een nieuwe ploeg. Dus dan uh, nou ja, moet je wel weer een aantal nieuwe meiden invoegen, zeg maar. Dus dat is wel even wennen met z'n allen. En, uh, maar ja, dat is, uh, ja, dat is nu alweer 2,5 jaar verder of 2 jaar verder. Dus uh, ik heb wel het gevoel dat die nu wel echt passen. In de eerste instelling 25 meter maximaal. In de tweede 50 meter maximaal. Oké, oké, 5 6 5 6 Wait, wait, wait. En dan heb je ook nog een nieuwe coach. Was dat een grote overgang? Oh ja, nou ja, zeker in het begin wel heel erg wennen. Gewoon natuurlijk een andere nationaliteit, Italiaan. En nou ja, ook gewoon weer andere dingetjes waar je op moet letten. Dus dat bij elke coach, als de Nederlander was geweest, was het ook wennen geweest, denk ik. Maar met een uh, buitenlander is natuurlijk uh, extra even wennen. Maar weet je, je merkt nu ook dat je elkaar gewoon veel beter begrijpt. En uh, weet je, nu kunnen we ook gewoon met handen, voeten en uh, met kleine woordjes begrijpen we elkaar al. En dat was natuurlijk in het begin niet. Als je, ja, dat had je natuurlijk met Robin daarvoor wel. En dat heb je nu ook weer met Mauro, dus dat is heel mooi. Was dat uh, puur de taal of ook de mentaliteit waarin het uh, in het begin moeizaam liep? Hmm. Beide wel een beetje, maar ik denk vooral uh, de taal. Want ja, weet je, de mentaliteit op zich is daar zit er niet heel erg verschil in. Weet je, je wil allebei uh, het beste in het water worden naar boven krijgen. Alleen hij heeft gewoon andere tactieken natuurlijk. Dus dan denk je in het begin, hey, wat bedoelt hij nou? En als je al weet wat hij gaat zeggen, dan snap je het natuurlijk beter. Dat, nu heb je dan, weet je, dan snap je de tactieken al wat beter en dan, ja, dan snap je wel wat hij bedoelt. Maar dat had je natuurlijk in het begin niet. Maar het is vooral de taal, denk ik. Nu uh, heb je daar geen last van. Ilse van der Meijden, topper in Peking, in het doel, nu geblesseerd. Hebben jullie een keepersprobleem? Nou, een keepersprobleem nou, zou kunnen ontstaan. We hebben Ilse van der Meijden inderdaad geblesseerd. We hopen en rekenen eigenlijk wel op haar herstel voor Shanghai, voor dit jaar. Uh, tweede en derde keepster Linda Westra en uh, Anne die, uh, die, die nemen nu de taken over. Zeg maar. Alleen, uh, ook van die twee is één geblesseerd momenteel. En dan ontstaat er inderdaad een probleem. Daarna zit toch wel een redelijk gat. Er zit wel wat talent achter, maar die zijn nog zo jong om op dit niveau nog niet mee te doen. Dus dan kan er een probleem ontstaan. Voor de Olympische Spelen, oké. Okay, maar er komt dit jaar, deze zomer, een WK. Ja, ja we hebben in, uh, in juli, de laatste week van juli, de wk Shanghai. Nou ja, goed, daar willen we graag presteren, daar willen we goed presteren. En uh, daar hebben we uh, uh, sowieso een keeper, maar ook een goede keeper bij nodig. En ik hoop uh, dat uh, Ilse van der Meijden hersteld is. Want die kan, uh, als ze goed op haar goede niveau is, uh, wedstrijden voor je beslissen. Ja, een beetje laag. In. Ja, heel goed. Zo, yes. Even deze kant op. Even kijken. Ogen open. Ja, heel goed. Nog één keertje. Ja, hoor. Ja. Kom Mooi zo. Nou, de sfeer zal het niet liggen bij de Nederlandse waterpolo-vrouwen. De reportage was van Floris van Hoorn. Cause you can't fight Bij ons is deze, na deze dame nog niet zo bekend. Maar in Frankrijk is het een hele ster. Ze won daar onder andere de Victoire de la Muziek En dat kunnen we zo'n beetje de meest populaire Franse Muziek Awards noemen... als de beste vrouwelijke zangeres. Ze is geboren in Parijs, Frans-Israelisch. En binnenkort komt ze zelfs naar Nederland. Dan treedt ze op in Paradiso. Gaan wij verder met de scheidsrechters in het profvoetbal, want die hebben het af en toe zwaar te verduren. Maar dat is nog allemaal niks vergeleken bij het buitensporig geweld in het amateurvoetbal. De KNVB wil de molestaties en de collectieve vechtpartijen veel zwaarder gaan bestraffen. Ook in het betaald voetbal moeten langere schorsingen mogelijk worden. Bondsvoorzitter Michael van Praag vindt dat de situatie vooral in het amateurvoetbal helemaal uit de hand is gelopen.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 Nou, we hebben, In het amateurvoetbal hebben we gezegd dat men niet meer moet uitgaan van de minimumstraf. Maar dat men moet uitgaan van de maximumstraf. En dat de dader dan maar moet aangeven dat, waarom hij vindt dat hij minder moet krijgen. Maar wat we met name hebben gedaan, we hebben de, de straf hebben we behoorlijk uh, uh, opgerekt naar boven. Om u een voorbeeld te noemen, uh, er zijn uh, situaties waarbij je uh, uh, tot maximaal acht wedstrijden geschorst kan worden. En wij hebben nu gezegd, zet dat maar rustig op 120 maanden. En um, er zijn situaties waarbij clubs voorwaardelijk uit de competitie worden genomen. Wij willen dat die clubs definitief uit de competitie worden genomen. Um, in het betaald voetbal uh, kun je voor incidenten ernstig lichamelijk en verbaal geweld kon je maar maximaal acht wedstrijden krijgen. Mm -hmm. nou, daarvan hebben wij ook gezegd, geeft de commissie de ruimte... om zelfs uh, mensen tot, tot 120 maanden te schorsen. En in veel gevallen uh, willen we ook overgaan tot ontzetting... uit het lidmaatschap van de KVB, mm -hmm. Want we zijn het gewoon namelijk echt zat. Het voetbal wordt verpest. Uh, er gebeuren de meest verschrikkelijke dingen. Er zijn 241 molestaties uh, geweest het afgelopen jaar. Er zijn uh, ongeveer 1500 wedstrijden geschorst, uh, gestaakt... wegens wanordelijkheden van de bezoekende club. 1153 wedstrijden vanwege uh, wanordelijkheden van de thuisspelende club. Dat gaat zo niet langer. Ja. U heeft het ook over excessen. Wat betekent dat woord excess precies in dit verband? Nou, we hebben het niet over spelsituaties. Hè? De, de spelregels die, die voldoen daaraan. Een scheidsrechter kan een rode en een gele kaart geven. En vervolgens is het aan de tuchtcommissie om te kijken wat ze daarmee doen. En in Nederland gebruiken we ook televisiebeelden om dat te doen. Wij, noemen, wij hebben het nu over zaken die zich buiten de, de spelsituatie afspelen. En dan moet u denken aan ernstig, lichamelijk en verbaal geweld. Echt iemand in elkaar slaan, molesteren. En dat kan individueel zijn, maar dat is ook vaak collectief. Dat een, heel, dat een heel team met elkaar op de vuist gaat. of een heel team een scheidsrechter achterna loopt. terwijl hij op de grond ligt in elkaar, in elkaar schopt. Vanaf nu geen genade meer? Nou ja, om met, uh, om met Michel Platini te spreken, zero tolerance. Ja. En ook lik op stuk? Ook ligt op stuk. In het betaald voetbal gaat het al snel. In het amateurvoetbal komt het wel voor dat excessen pas na een week of drie, vier worden behandeld. Net als een gewone gele en rode kaart. En we zijn nu, dat hebben we ook voorgesteld, om te zien of we excessen ook in het amateurvoetbal niet landelijk zouden kunnen behandelen. Hier vanuit Zeist. zodat je eigenlijk dezelfde week meteen kan optreden. Ja. Zijn we met z'n allen te lief geweest in Nederland? Nou, we zijn niet te lief geweest. Hè? We zijn steeds uitgegaan van de van persoonlijke verantwoordelijkheid van iedereen. En de verantwoordelijkheid van clubbestuurders en van trainers. En dat willen we ook blijven doen. Hè? Want we blijven preventief. We blijven met sportiviteit en respect aan de gang. De UEFA doet dat internationaal ook. Maar eh, ja, op een gegeven moment, wie dat niet horen wil, en dat blijkt dus uit de cijfers, ja, die moet allemaal ook voelen. Ja. Um... We pakken nu, uh, u pakt nu het uh, amateurvoetbal aan uh, op de punten waar het uh, misgaat. Maar op de amateurvelden zie je heel vaak dat gedrag in het betaalvoetbal uh, gekopieerd wordt... We moeten we niet daar gewoon beginnen? Nou ja, maar dat hebben we ook gedaan. Want in het betaald voetbal kun je voor, uh, kon je voor bedreiging van de scheidsrechter of slaan, molesteren, schelden. Dan kon je eigenlijk al een schorsing krijgen die opliep tot 120 uh, maanden. Dat werd alleen erg weinig gedaan. Dus ook daar is onze aanbeveling. Ga nou eens een keer uit van de maximumstraf en niet van de minimumstraf. Uh, Stellen zet... we even het, het voorbeeld uh, Douglas die een scheidsrechter wegduwt. Nou ja, kijk... Um, ja, dat kon maar, kon maar met maximaal acht wedstrijden worden, worden bestraft. En dus heeft hij al een vrij hoge straf gekregen. Maar wij hebben gezegd, die bovengrens moet eraf... en je moet een speler veel langer kunnen straffen. Nou, en uh, dat voorstel hebben we gedaan... En... We gaan er maar vanuit dat dat ook uh, wordt aangenomen straks. Wat gaat er nu precies gebeuren, even in het kort? Nou, wat er nu gaat gebeuren is, uh, nu het bondsbestuur het heeft goedgekeurd. Nu gaat het het land in de voorstellen. En we hebben in uh, mei hebben we de Algemene Vergadering Amateurvoetbal en Algemene Vergadering betaald voetbal. Daar moet er een klap op worden gegeven. En een aantal dingen, zoals die landelijke aanpak bij het amateurvoetbal, dat willen we ook nog doorschuiven tot naar het eind van het jaar. Met nog een paar andere dingen, om te kijken hoe je dat op de beste manier kan implementeren. Ja. Nu besluit u dit met z'n allen uh, achter een vergadertafel. Maar het moet straks de pr praktijk in. Op wat voor effect hoopt u nou? Nou, ik, ik hoop in eerste plaats op het effect... dat men even leest wie dit allemaal voorstellen. Hè. Want dit was zeer kamerbreed. Voorzitter van de Tuchtcommissie betaald voetbal. Tuchtcommissie amateurvoetbal. Vertegenwoordigers uit het amateurvoetbal betaald voetbal. Juristen. Dit is echt een kamerbreed door de KNVB gedragen uh, uh, project. En wij denken dat... Uh, in combinatie met onze preventieve maatregelen... en dat doen de clubs allemaal op een hartstikke goede manier... dat we met deze strengere strafmaatregelen het net toch wel wat fijnmaziger maken. En dat de mensen die echt gestraft moeten worden dat ook zullen merken. En dat het ook afschrikt dat men zich toch een beetje beter gaat realiseren waar men mee bezig is. Michael van Praag, de voorzitter van de Voetbalbond. Hij sprak met Ajot Kloosterboer.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 Gives me everything I could wish for. She gives me kisses on the lips just for coming home. She can make angels. I've seen it with my own eyes. You gotta be careful when you've got good love, 'cause them angels will just keep on multiplying. Een mooi liedje voor het slapengaan. Maar blijft u vooral nog even wakker. Want zometeen krijgt u nog het oog op morgen met Eva Jinek. Dit was Jack Johnson met Angel. Nog een paar berichten, Gerald Asamoah keert eh, Als zijn oude huidige club FC St. Pauli degradeert terug naar Schalke 04. Begin dit seizoen vertrok hij uit Gelsenkirchen en koos hij voor een avontuur voor de cultclub in Hamburg. En de Duitse Florian Mayer heeft zich in Miami verrassend voor de achtste finales geplaatst. De nummer 38 van de wereldranglijst klopte de nummer 12 van de ranglijst Almagro uit Spanje in drie sets. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Morgenavond vanaf 8 uur zijn we er weer. Dan met voetbal.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 Iconen uit Macedonië tot en met 11 mei te zien in Museum Katerijnenconvent Utrecht. Kijk voor meer informatie op katerineconvent.nl. Dit is Radio 1.